3 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. In Parijs is de internationale top aan de gang over Libië. Met vertegenwoordigers van de VS, de EU, de Arabische Liga en de Afrikaanse Unie. Alles wijst erop dat de Libische leider Gaddafi zich niet heeft gehouden aan de VN-resolutie van donderdag. Die uitgaat van een vliegverbod en geen geweld tegen burgers. Vanochtend vielen Gaddafi's troepen het opstandelingenbolwerk Benghazi aan. Volgens een arts kwamen daarbij 26 mensen om. Bronnen rond de top zeggen dat er vanmiddag al wordt ingegrepen. Toestellen staan al klaar op basis in Frankrijk en Italië. De NAVO heeft vanochtend de aanvalsplannen besproken. Uitgangspunt zou volgens bronnen eerst zijn... om het luchtafweergeschut van Gaddafi uit te schakelen. De Libische leider waarschuwde een paar uur geleden nog... voor de gevolgen van een buitenlandse aanval. In de stad Derra, in het zuiden van Syrië... hebben duizenden mensen een begrafenis van medestanders... aangegrepen voor nieuw protest tegen de regering...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 Aan verkeersinformatie. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen het knooppunt Diemen... en het knooppunt Watergaasmeer 3 kilometer file. Komt door files op de A10. Andere kant op op die A1, dus vanuit Amsterdam... is de weg trouwens het hele weekend dicht... tussen het Watergaasmeer en het knooppunt Diemen. A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen... 3 kilometer door werkzaamheden. En de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Daar is vanochtend een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg blijft nog de hele middag dicht tussen het knooppunt Hooipolder... En de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 En als e-book. Dit is Radio 1, Avro. Dit is Opium, het cultuurprogramma van de Avro met Hans Smit. Goedemiddag, u bent verbonden met de amstel in Carré in Amsterdam... waar ik zo ga praten met Jeff Rademakers. Zijn Rademakers-collectie is momenteel te zien in het gemeentemuseum in Den Haag... na eerst in de Hermitage in Sint-Petersburg te zijn geweest. En gewoon thuis in Brasgaat natuurlijk voor die tijd. Uh, Dana Linsen die gaat straks wat buitenlandse films bespreken, een drietal. En Dana Lixenberg, Nederlandse fotografe, maar woonachtig in New York. Die is hier, want ze heeft de... Ja, de locaties van de serie Adam en Eva in, uh, in beeld gebracht. Uh, voordat ik met jullie ga praten, gaan we eerst uh, even overschakelen naar Tim Overdijk van het Radio 1-journaal. vanwege de ontwikkelingen in, uh, in Parijs. Aangaande Libië, toch, Tim? Inderdaad, want in Parijs is dat topoverleg over Libië zo goed als beëindigd, Hans. En onze correspondent Frank Renaud is in het perscentrum van het EDC. Frank, af en toe zijpelt er wat nieuws naar buiten, hoorden we een kleine drie kwartier geleden van jou. Wat is nu het laatste nieuws wat jij tot je hebt gekregen? Het allerlaatste nieuws is wat Franse media in ieder geval melden, maar wat nog niet via officiële bron bevestigd is, is dat er op dit moment Franse vliegtuigen boven Libië vliegen, om precies te zijn boven Benghazi, met de opdracht om daarvoor te zorgen dat het Libische leger in zijn bewegingen beperkt wordt. Meer daarover weten we op dit moment niet. Maar dat is het laatste nieuws over de gevechtsbewegingen, zal ik maar zeggen. Want het wacht is natuurlijk op die regeringsleiders... onder leiding van president Sarkozy om dit dan niet te bevestigen... en te vertellen wat dan precies de komende uren zal gaan gebeuren... in dat luchtruim boven Benghazi. Ja, die 24 mensen die nu aan tafel zitten hier op het Elysee... die slikken nu hun laatste hapje weg, zal ik maar zeggen. Rond drie uur was de planning, zou het ongeveer afgelopen zijn. Dan komen ze naar buiten. President Sarkozy houdt om half vier een toespraak... En dan zal die een en ander toelichten over wat er besloten is. En het staat vrijwel vast dat kort na deze top onmiddellijk luchtaanvallen zullen beginnen. Want als dan inderdaad die eerste aanvallen worden uitgevoerd door Franse toestellen... dan is natuurlijk ook steun nodig van andere landen. En Groot-Brittannië, Canada, zijn daar ook bij. Wat weet je daar meer van? Ja, de berichten die hier nu gaan, maar nogmaals dat is niet van officiële zijde nog bevestigd... maar dat hoor je in de wandelgangen, is dat Canada, Engeland en Frankrijk het voortouw gaan nemen bij de eerste reeks luchtaanvallen op gerichte doelen in Libië om het leger het werk onmogelijk te maken. Het leger van Kadhafi natuurlijk. En daarna volgt een tweede linie en daar zitten onder andere Amerikanen in met aanvallen. Maar vooralsnog zijn het inderdaad de Canadezen, de Britten, en Fransen die het voortouw nemen. En om half vier zal daarvoor een persconferentie plaatsvinden. We gaan natuurlijk scha live schakelen naar die persconferentie. Nou ja Frank, nou dank tot dusver. We gaan naar Benghazi waar inderdaad dan uh, de internationale gemeenschap vanuit de lucht gaat proberen om de gevechten tot stilstand te brekken. Um, er wordt nog hevig gevochten. Een woordvoerder van het Al Jalla ziekenhuis zegt dat er 26 doden en 40 gewonden zijn binnengebracht. Wereldomroepverslaggever Hans-Jaap Melissen is in dat ziekenhuis op dit moment. Hans-Jaap, je vertelde me even voor de uitzending dat je daar naar binnen was gevlucht vanwege het schieten buiten. Geloven de mensen daar nog dat er luchtsteun komt vanuit het Westen? Ja, en mensen heel erg uh, verbitterd ook. En uh, Ik heb me eigenlijk nooit bedreigd gevoeld door uh, de opstandelingen. Uh, ik heb me wel eens onzeker bij hen gevoeld omdat ze zo onhandig soms omgingen met de wapens. Hè, maar jongens bij die... Nou, Ook maar net voor het eerst zo'n wapen in handen hadden en dan kun je ook slachtoffers aan eigen kant maken. Maar wat nu gebeurde ook wel is dat ze ook naar mij toe uh, naar meer dan boos werden uh, omdat ik dan de internationale gemeenschap vertegenwoordig die uh, niet op tijd genoeg ingrijpt. Ze te zeggen tegen mij van ja, waarom moeten jullie zo lang wachten uh, terwijl hier de een naar de andere doden en de een en de andere gewonden wordt binnengebracht had het niet allemaal wat vlugger gekund. En ik ben net zelfs een uh, ruimte met doktoren binnengelopen, die hebben daar een tv aan. En dat, terwijl je hier dan het schieten hoort, terwijl je de gewonden voorbij ziet komen, zie je uh, Sarkozy uh, ja, met, een, met een erewacht uh, de, de, de leiders van Europa ontvangen. En ja, daar zitten zij heel verbitterd naar te kijken... En je kunt je dat wel voorstellen. Door, ze, ze hebben al feest gevierd hier met het idee dat er een uh, no-fly zone met, met, met extra elementen zeg maar, zou komen. En het laat op zich wachten. Als je vertelt, er wordt heel veel geschoten. Er komen uh, veel gewonden binnen. Uh, mogelijk sprake van sluipschutters. Wat voor strijd wordt er dan nu gevoerd in Benghazi? Nou, op dit moment... Ja, je hoort nu schieten, maar dat, dat Ik word een schot, maar dat, dat, dat hoeft niks te betekenen. Nou, het is soms zo dat er ineens weer heel lang stil is. En dan denk ik dat, dat die, die, strijders die nog zijn achtergebleven, weer even zijn teruggedrongen. Uh, ook die uh, moeten zich soms hergroeperen, de strijders van Gaddafi. Uh, maar voor de rest begrijp ik dat het vooral in een buitenwijk van Correshi. Uh, in een buitenwijk daar hebben we vooral de, het zwaardere materieel zich teruggetrokken. De, de, de tanks en. Um, Nee, wat je allemaal nog niet hebt, waarmee je kunt schieten. Maar op het moment hoor ik daar geen, geen zware aan, uh, inslagen van. Ik weet niet of je in staat bent om daar antwoord op te geven... maar stel dat inderdaad volgens de berichten de Franse mirages... de Engelse typhoons uh, aankomen vanuit de lucht... op welke manier kunnen die dan die gevechten in de buitenwijken van Benghazi tot stoppen brengen? Nou, dat is op zich wel heel lastig uh, als, als die troepen zich tussen de burgers begeven. En dat is natuurlijk ook een hele slimme... Maar, maar een gruwelijke tactiek van uh, Gaddafi om het op die manier te doen. Uh, en, en dit is ook wat er gebeurt doordat het te lang gewacht is, denk ik. En dan blijven er natuurlijk nog wel steeds stellingen die je kunt bombarderen. Uh, je, die, de, de tanks van uh, Gaddafi zijn goed zichtbaar. Je moet ook niet vergeten dat. Ik heb bij het front gestaan, bij Ras bijvoorbeeld, en dan, dan, dan gooien vliegtuigen van Gaddafi niet heel goed gemikt bommen. Uh, ja, in, in wat meer geciviliseerde landen zijn er betere systemen. Hans-Jaap Meldersen van de Wereldomroep. Dank en blijf veilig vanuit de Bangasi is dat de laatste stand van zaken. We wachten op de bevestiging vanuit Parijs dat de internationale gemeenschap... inderdaad groen licht gaat geven voor militaire interventie vanuit de lucht. Half vier wordt die persconferentie verwacht. Hans Smit in Amsterdam, terug naar jou voor zover. Dankjewel, Tim Overdiek van het Radio 1 Journaal. Um, dan ga ik uh, praten met uh, Chef Rademakers nu over de, die uh, prachtige verzameling... die momenteel te, zi te zien is in, uh, in, uh, in uh, Den Haag. Maar ik uh, begrijp dat we uh, eerst nu naar de live muziek gaan. Maar ik zie dat Pien Feit die heel uh, rustig zit te, te, te, te praten met haar collega-muzikant... Gaan we, ik stel voor dat, we eerst eventjes, uh, dat ik eerst met de uh, chef ga praten over die vrije uh, die verzameling. Want uh, wanneer is dat ooit begonnen? Die, het idee van het verzamelen van schilderijen met een romantische inslag. Maar dat is ongeveer 25 jaar geleden begonnen, toen ik voor de televisie werkte. Maar um, jij zegt dat uh, de expositie in het gemeentemuseum nu al open is. Nee, Zover dat is nog het gezien. nog niet, nee, hoor. Nee, nee, nee. Zover is het nog niet. Nee. De mensen moeten nog zeven nachtjes slapen. Over uh, precies een week vandaag, dan gaat het gebeuren. En dan komt diezelfde expositie met zeventig hoogromantische... Nederlandse en Belgische schilderijen... die zo'n succes had in Rusland, in Sint-Petersburg. Die komt dan in zijn geheel naar Den Haag. Wat betekent dat voor je, dat ze daar hangen? Nou, ik vind het heel erg leuk dat ze uh, voor het Nederlands publiek... ook allemaal in Den Haag te zien zullen zijn. Maar de grootste schok was voor mij natuurlijk... dat de conservator van de Hermitage in Sint-Petersburg... twee jaar geleden tegen mij zei... heb jij soms zin om jouw collectie in de Hermitage te laten zien? Ja. Daar geloofde ik echt niks van. Je dacht ik dat je dacht... in de Maling had genomen. Natuurlijk, ik dacht dat elk moment Ralf Inbar achter een boom uit zou springen. Maar die bleek al lang dood te zijn... Dus uh, het feit dat die schilderijen naar Rusland gegaan zijn, dat was al geweldig. Maar toen ook nog bleek dat er in Rusland honderdduizend mensen, honderdduizend hè, speciaal naar die zalen zijn gekomen waar die zeventig schilderijen opgehangen waren. Toen heb ik het niet droog gehouden. Heb ik echt de tranen in mijn ogen gekregen omdat je, en Russen hè. Voor 99% Russen. Japanners, Koreanen, uh, een enkele Nederlander. Maar volgens dat gastenboek ook. Voornamelijk Russen. Sentimentele Russen. Dat, die Nederlandse romantiek die bleek helemaal aan te sluiten... bij die emoties van die Russen. Ja, kun je dat omschrijven? Wat is, die, wat is die, die, dat, dat sentiment, dat gevoel? Ja, het is een soort mengeling van, van weemoed en, en van schoonheid. Kijk, ik val heel erg op die romantische schilderijen... omdat ze... Uh, aansluiten bij mijn roekeloze romantische levensinstelling. Ik had eigenlijk misschien ook beter in de 19e eeuw kunnen leven dan nu. Ja? Want ik kan met dat leven, met dat moderne leven, met dat realisme... kan ik niet zoveel kanten uit. Dus ik zoek een escape, een uitweg. En die vind ik in die romantische schilderijen. En die hebben heel lang in een soort slecht daglicht gestaan. He? We hadden de Gouden Eeuw ja. en we hadden de, de Van Gogh. Uh, ja. Maar daartussen was eigenlijk niks. Mm -hmm. En die romantische schilderijen die ver, die vertolken een levensgevoel... wat aan het begin van de uh, 19e eeuw opgeld maakte. Die romantische filosofie. Dat mensen op een andere manier naar de natuur gingen kijken. Naar zichzelf. Dat de romantische liefde opbloeide. Dat de verhouding tot dieren veranderde. Dat de natuur ook plotseling niet meer een soort gratis supermarkt was... waar je hout... En, en wild en vruchten uit kon halen. Maar dat die natuur zelf een soort van bovennatuurlijke kracht kreeg. Een soort goddelijke kracht. Dat zie je terug in die schilderijen. En in dat perspectief moet je die nieuwe tentoonstelling... A Romantic View, een romantische kijk zien. En ik hoop dat, er, ja, ik hoop dat de, de Nederlandse romantici... net zo talrijk blijken te zijn als de Russische. Aha. Even aan de andere kant van de tafel, de twee Dana's. Dana Lixenberg, heb uh, jij iets met die, met die romantische ziel die hier uh, tegenover je zit? Nou, ja, ik, vind, ik vind het helemaal mooi hoe, uh, hoe, hoe je het vertelt. Praat. Uh, ja, ja. ja. Precies, ja. en, uh, nee, ik ben wel heel nieuwsgierig uit. het ja, ja. Nou, een week nog. Een week ja, 8, ja. Over een week begint. Ja. Nou oh ja, die natuur die zo uh, groot is en die de mensen zich heel nietig doet voelen... dat is iets wat je ook nu heel veel in de film ziet. Dus ik ben heel erg benieuwd om daar dan de schilderkundige ja. voorlopers van te gaan bekijken. Ja, die, die, die liefde is begonnen destijds toen, toen, toen hij nog uh, televisieproducent was. Iemand uh, wat moet u op, op het idee hebben ge, gebracht, chef... Nee, de, eigenlijk, eigenlijk zat het zo. Ik kreeg van de NOS en van het openbaar kunstbezit... de opdracht om een reeks te maken over uh, kunst in openbare collecties in Nederland. Dus ik kwam voor het eerst in mijn leven bij veilingzalen... en bij beurzen en bij kunsthandelaren. En uh, ja, het fascineerde mij om daar naar te kijken. Want ik had natuurlijk wel gekeken naar die schilderijen... voor zover ze ooit in musea opgehangen worden... Maar ik had mij nooit kunnen voorstellen dat je behalve bewonderaar... ook eigenaar van zo'n schilderij zou kunnen zijn. En toen ik voor het eerst in een veilingzaal kwam... en toen ik zag dat die veilingmeester zei... 100.000, 120.000, 140.000... en dan stak er gewoon iemand zijn vinger op en toen dacht ik... Oh, oh, dat fantastische schilderij van 200 jaar oud... dat komt bij hem in de woonkamer te hangen. Waarom niet bij mij? Nou, dat was wel duidelijk. Ik had geen geld. Ha. Maar op het moment dat ik stopte met mijn televisiebedrijf... kreeg ik twee dingen in overvloed. Tijd om te studeren. Om mij in die 19e eeuw te verdiepen. Ik ben uiteindelijk ook nog Neerlandicus en historicus uh -huh. van huis uit. Ja. Maar ik had ook centen. Ik kreeg ook geld. En elke zakenman die koopt daar een nieuwe zaak mee. Maar ik was zo uh, gek om de centen die wij verdiend hadden te investeren in schilderijen... die we in onze huiskamer konden ophangen. Dus wij begonnen te leven tussen het verleden. Voelde het ook zo? Ja, godzijdank wel. dank wel. Het verleden, dat geeft een soort veiligheid. En die geïdealiseerde landschappen... en ook die geïdealiseerde binnenhuisstukjes waarin het, het, uh, het, de kindjes, de kleine familieruzies en weet ja. ik wat centraal staan. Ja. Iedereen heeft altijd gedacht, het is te lullig voor woorden. Het zal toch niet zijn dat Chef Rademakers... die probeerde de televisie op zijn kop te zetten... dat hij van zulke zoetelijke kunst houdt. Nou, hij is er dol op. <laughs> en hij heeft er bijna zijn hele vermogen in gestoken. En ik ben nog steeds op die romantische schilderijen zo gek... dat ik mijn financiële zekerheid ervoor op het spel zou kunnen zetten. Zo ver gaat het. Ja, het is een, Als het is een, een ziekte. Als je in een veilingzaal zit, dan ben je in staat om, om te bieden op een doek... met geld dat je eigenlijk bijna niet meer hebt. U heeft het gezegd. Zo, dat gaat ver inderdaad. Ik, ik wil eventjes die, die collectie... Uh, het, het feit dat hij in de hermitage heeft gestaan... dat zegt al dat, hij, dat het behoorlijk wat voorstelt. Ik heb Benno Tempel, de directeur van het uh, museum in Den Haag... nu aan de telefoon. En die kan uh, ongetwijfeld in een heel korte tijd... zeggen wat de klasse is van de, de Rademakerscollectie. Meneer Tempel, goedemiddag. Wat, wat, wat maakt het zo bijzonder, die, die verzameling? Nou, Ten eerste dat uh, een Nederlandse verzamelaar zich echt in die breedte... op die uh, 19e eeuw uit de romantiek durft, uh, durft te, te, te richten. Ja. Dat zie je eigenlijk niet, of te weinig in Nederland. En wat het al bijzonder maakt, is dat hij dat inderdaad in een breedte heeft... waardoor uh, zelfs een, een museumman als ik daar toch nog dingen in ontdek, dat ik denk, verrekt, als ik een kunstenaar ik nog nooit van gehoord heb met een schilderij waarvan ik denk, van, wow, het uh, uh, is mooi dat het daar hangt, maar het was nog mooier geweest als het hier hangt, maar dat is ja. wel zometeen ook zo, maar uh, uh, in onze collectie. En dat is natuurlijk wel iets wat, uh, wat je eigenlijk ook altijd hoopt, of nou romantiek is of of of moderne kunst of een ja. oude meesterverzameling, maar je hoopt altijd iets nieuws te ontdekken bij een particuliere verzameling. Hoopt u er nou en een ook op? Van... Ja, en hoopt u nou in stilte ook op dat de uh, rademaker straks zal zeggen: u mag wel iets permanent in bruikleen krijgen? Uh, nou, dat ga ik anders zeggen. Als hij dat zou zeggen, dan zou ik wel weten wat ik, ja. dat ik daar een paar keuzes uit zou willen maken. Ja? Ja, ik weet niet, misschien ja. gaat hij het wel zeggen. Ik weet niet, meneer Rademann. Ik weet het niet, nee. Nou, je weet dat ik een hypochonder ben en dat ik voortdurend denk dat ik de pijp uitga. Maar uh, ik wou uh, mijn testamentaire uh, regelingen nog even voor mij uitschuiven. <lacht> Goed. Nou, volgende week de opening van die Tito-stelling in Den Haag. Ik denk dat u een uh, blij man bent, uh, binnen Timpel. Ja, absoluut. Nee. Ik ben heel blij dat we dat uh, kunnen tonen. Maar, en ook in combinatie met een aantal werken uit onze collectie. Ja. Um, want, dat ben ik helemaal eens met chef. we zien veel te weinig van die romantiek in de Nederlandse musea. Goed, dank u wel. Brenno Tempel, directeur van het gemeentemuseum in Den Haag. Daarnaast bent u ook nog, Sjef Rademaakers, ook nog dichter? Uh, ook vanuit die romantische inslag? Ja, dat denk ik wel. De, uh, het verzamelen, het maken van een collectie met romantische schilderijen dat is natuurlijk het gevolg van weemoed en hypochondrie... en allerlei uh, geestelijke afwijkingen die ik in talrijke mate bezit. Maar af en toe probeer ik mij op een bepaalde manier ergens in te uiten. En soms wordt dat een roman. Dat duurt erg lang. Dus ik denk steeds die tijd van leven heb ik niet meer. En soms wordt dat ook wel een gedicht. En ik heb twee dichtbundels uh, uitgegeven in de jaren negentig. En daarna de afgelopen dertien jaar niet meer. Maar met al deze vriendelijke publiciteit nu, zei de uitgever... heb je niet nog 52 gedichten van de afgelopen tijd. En daarom is er nu, vorige week, een dichtbundeltje verschenen. Dat bundeltje heet Voorgoed Voorbij. Citaat naar Bloem, het grafschrift van Bloem. Ja. En uh, daar staan dus 50 nieuwe gedichten. Doe er in. eentje voor ons. Het gedicht Twilight... Ik wilde een gedicht schrijven dat altijd goed zou blijven... zoals een mammoet in het ijs. Het weer zat mee. De zon ging onder en het licht werd wonderlijk. Nog half van ons, maar ook al half van en die voor ons gingen. Ontroerd nam ik de pen ter hand om dit mysterie te bezingen. Toen riep mijn vrouw, het is etenstijd. Ik rook warempelspruiten. spruiten. Vlug trok ik de gordijnen dicht... En sloot de doden buiten. Chef Rademakers, dank u wel. Volgende week is dus de opening van die tentoonstelling in, uh, in Den Haag. En de dichtbundel is te verkrijgen in, uh, in de boekwinkel. Dank. Pien Feit, uh, zullen we naar je muziek gaan luisteren? Ja, lijkt me goed. Er staat verderop hier op uh, de verhoging in de Amstel -foyer. Uh, Het tweede nummer, wat Pien en haar mannen gaat, uh, gaan spelen, dat heet I've Done Nothing. Pien Veit. Pien, Fight uh, met het nummer I've Done Nothing van de, het album Dance on Time. Uh, dan gaan wij naar de 80 seconden. U weet het, wij geven elke week uh, iemand uh, 1 minuut en 20 seconden... Uh, de gelegenheid om iets uh, te, te laten horen hier voor de microfoon van Opium. Maar vandaag een iets andere 80 seconden dan gebruikelijk. Geen latent talent, maar een talent dat al in de schijnwerpers heeft gestaan. De winnaar van de Opium-verhalenwedstrijd... met de complimenten van de jury Arthur Japan, Elke Noordervliet en Christine Otten. Hij leest een fragment uit zijn winnende verhaal, 10 B. De 80 seconden van... Stefan Ter. Borg. Er loopt een muis tussen de wissels. Ik kan me niet voorstellen dat het, dat het daar prettig woon is. Elk kwartier dekking zoeken onder de Bielsen, nog los van alle herrie. Het zal het gebrek aan katten zijn. Zo'n muis kan alleen overleven op rotzooi, zegt vader. Het is onverschilligheid waaraan hij zijn leven dankt. De rails liggen bezaaid met wikkels, kartonnen bekers en half verorberde hamburgers. Daartussen schaddelt de muis in het volle zicht van de reizigers, zorgeloos, tartens bijna. Iemand zou hem eens een lesje moeten leren. Dan gebeurt het. Vader zet zijn tas op een bankje... haalt een van zijn nieuwe schoenen uit de doos en springt op het spoor. Zonder al te veel ceremonieel begint hij met zijn maat 52 op het spoor te slaan... als een smid op zijn aanbeeld. De muis schiet ogenblikkelijk onder de rails... om aan het specialistische schoeisel te ontkomen. Dit tot frustratie van mijn vader... die luidsnoevend in het grind langs het spoor begint te graven. Hij moet in die muis het verval gezien hebben. De verloedering. De muis stond voor meer dan alleen de rommel op het spoor... Hij stond voor onbeschofte taxichauffeurs, graaiende bankiers... kinderen die geen tafels meer kennen en door de week witbrood in de schappen. Dingen die niemand meer iets kon schelen, schelen. maar waar mijn vader iets aan deed. En alsof het werkte, kwam de, dag die, kwam de trein die dag ondanks eerdere berichten precies op tijd. Een uur later werd het spoor voor het eerst in maanden schoongemaakt. Ja, dat was het einde van het verhaal. Mooi, Mooi verhaal. Stefan Terborg, daar gaat nu de bel dramatisch einde. Ik, dus, ik, ik wil niet eens weten of het op waarheid is gebaseerd. dat is de dichtelijke vrijheid, zo maar zeggen, toch? dichtelijke vrijheid. mijn uh, vader blaakt van de gezondheid. goed zo. ja. Uh, de, hoe, hoe is dit verhaal ontstaan? Uh, het is eigenlijk ontstaan uh, omdat ik uh, redacteur ben van Propia Curis, het uh, literaire het, uh, satirisch het blad, ja. Amsterdamse studentenblad. Uh -huh. en uh, wij hebben een traditie om elk jaar het boekenbal binnen te komen zonder uitnodiging. En nu is het zo dat wij vorig jaar, uh, we hadden al een tijdje de perskaartenfraude als vaste methode. Dat ging eigenlijk altijd van leien dakje. Ja. Uh, en vorig jaar hebben we een cameraploeg meegenomen van de NOS. Met als gevolg natuurlijk dat, uh, dat iedereen onze methode inmiddels kent. Dus toen ik werd gewezen op, uh, op deze verhalenwedstrijd... en dat jij... je daarmee twee kaartjes kon winnen voor het bal... Winnen, dacht toen, uh, toen dacht ik, nee, dit, <laughs> deze moet ik maar even binnenhengelen. Dat is een vrij bijzondere manier om, uh, om uh, aan een wedstrijd mee te doen. Een bijzondere reden in ieder geval. Je, je bent ook op het boekopal geweest, dus ja. de vierde keer dat je er was. Inmiddels, derde keer. Derde keer. En, en begin, dan dan, begin je dan een soort uh, habitué te worden? Ja. Ja, ik moet wel zeggen dat het deze keer, uh, als je legaal binnenkomt... en je staat gewoon in de rij met een, met een echt kaartje... Ja. Ja, het mist toch iets zo'n avond. Dan, het, is, het is minder. Als je, als je daar binnen bent en je kan ieder moment de hand van een beveiliger in je nek voelen... dat de, die voegt spanning. toch iets toe, de je, urgentie. Je miste de spanning. Ja. Daar staat sta je tegenover dat je wel door dit verhaal onder andere... maar ook door een verhaal in de uh, Hollandse Diepen, was het? Holland, Hollandse Maandblad, Hollandse ja. Maandblad, uh, ook een uitgever inmiddels... Uh, uh, uh, Achter acht je naam kan zetten? Die uh, het ja, uit klopt? klopt. Ik heb uh, eergisteren getekend bij Uitgeverij Prometheus. Wow. Waar mijn uh, debuut Orang, Orang Oetans Drijven, niet uh, ergens in de toekomst zal verschijnen. Dus, uh, dat is mooi. Nee, dat, ja. uh, het gaat lekker. En, enig idee wanneer dat boek er zal zijn? 2012, 2013. Ruim voorschot gekregen? Valt mee. Ik heb getekend voor de verhalenwedstrijd. Dat had ik niet moeten doen. <laughs> Goed, nou hou je in de gaten. De naam is genoteerd. En uh, als drie juryleden zo enthousiast over hier zijn... dan, kunnen, dan, dan moeten we wel... Uh Vanuit kunnen gaan dat het iets moois wordt. Ik ga ervan uit. Oké, okay, dankjewel, dankjewel, Stefan Ter en Heeft u zelf een uh, latente talent in huis... of uh, wilt u hier een stukje komen lezen of zingen of spelen? opium.avo.nl Straks praat ik met uh, Dana Lixenberg uh, over haar foto's... voor de, de um, televisieserie uh, Adam en Eva... en met uh, Dana Linsen over film. Er is een kleine kans dat we de uitzending moeten staken... straks omdat er uh, nieuws is over uh, Libië vanuit Parijs... waar de uh, regeringsleiders bij elkaar zitten. En die hebben besloten, schijnt tot uh, militair ingrijpen... Dus met enige uh, slag om de arm zeg ik tot straks. We gaan nu even uit voor het uh, nieuws van half 4 met Martijn van Beek. Radio 1. Het NOS-journaal. Over de Libische stad Benghazi vliegen Franse militaire toestellen. nog voor het einde van de internationale top over Libië in Parijs. Zo dadelijk is er in Parijs een persconferentie.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 Het is een uh, nerveuze wedstrijd. Uh, vooral de afdaling van La Manie. Dat is een klimmetje die een paar jaar geleden in de koers is gebracht... om het allemaal wat interessanter te maken. Die was levensgevaarlijk. We zagen daar valpartijen bij de vleed. En een van de slachtoffers van die valpartijen... was de winnaar van vorig jaar, Oscar Freire. Duurde erg lang voordat hij aan nieuw materiaal geholpen was. Hij kreeg een wiel van Maarten Chalingi. Lars Boom stond erbij. Sebastiaan Langeveld stond erbij. Maar uiteindelijk vervolgde hij zijn weg. En hij zit nu in een tweede peloton... dat op twee minuten en twaalf... Van het eerste peloton. In het eerste peloton Heinrich Hausler, Tom Bone, Daniele Benatti, Cancellara Pozzato, Peter Sagan, Karsten Kroon en Alessandro Ballan en ook André Grijpel, de sprinter van de Belgische Omega Pharma Lotto-formatie, heb ik daar zien zitten. Dat zijn de mannen, ongeveer 40 in totaal, die in de eerste groep zitten. En op achterstand rijden dus Frère, Boom, Charlinghi, Tor Hussoff, de wereldkampioen Mark Cavendish. Dan hebben we Tyler Ferrar in die achtervolgende groep. Dat zijn mannen die allemaal schade hebben opgelopen en we moeten het nog maar afwachten of zij zo meteen het gat kunnen dichtrijden, want het is nog maar 55 kilometer tot aan de streep. Bij Alassio dus, 2 minuten en 12 seconden voorsprong voor dat eerste pelotonnetje. Dit is Radio 1 Opium ja, Amstel, voor je daar bent u mee verbonden. De, mijn regisseur die zegt net in mijn oor, uh, begin maar met Dana. Ja, dat is leuk, want ik heb er twee aan tafel hier. Dana maakt maakte foto's naar aanleiding van de, de, de, de televisieserie Adam en Eva. Je hebt ook foto's voor die serie gemaakt. Maar deze foto's, waar we het straks over gaan hebben... die zijn naar aanleiding van de, van de locaties uh, gemaakt. En Dana Linsen zit hier aan tafel. Die gaat nu uh, iets meer vertellen over drie films die jij hebt gezien... en waar je uh, al niet enthousiast over bent. Wat is de eerste die je wilt bespreken? Nou ja, de eerste moet wel haast de film fighter zijn. De boksfilm die deze week uitkomt, waarvoor Christian Bale en Melissa um, Leo allebei yeah. een Oscar kregen voor beste Bijrol. En als ik dan weer zo'n sportverslaggever hoor, in dat razende tempo, dan denk ik, dat moet wel bij sport horen, dat je meer minuten in een woord moet proppen dan mogelijk is. Aha. Want dat snelle praten is ook een heel erg belangrijk kenmerk van de film. Het gaat over twee broers, twee boksende broers uit een heel erg laag uh, milieu. De een is uh, wegenbouwer en de ander is crackverslaafd. En dan hebben ze ook nog nog zeven zussen van diverse verschillende vaders. Dus dat schetst het wel zo'n beetje. Ja, geen En ja. Um, De oudere broer is een mislukte bokskampioen. En de jongere die maakt nu een kans om een titelgevecht te winnen. Maar dat kan alleen als zijn oudere broer hem gaat coachen. En dat is dus die crackverslaafde, ook zeer neurotisch pratende... en zeer neurotisch levende uh, Dicky Eklund, gespeeld door Christian Bale. En Hoewel de film eigenlijk zo'n traditioneel verhaaltje is... over mensen die zich flink laten afransen en dan alsnog uh, de top bereiken, is het een, een genot om naar die Christian Bale te kijken... die zich elke keer voor een rol helemaal, nou ja, nu ook weer vermagert... en helemaal inleeft uh, in een, uh, in een personage. En wat dat betreft is dat ook de voornaamste attractie om naar die film te gaan kijken. Gewoon anderhalf uur lang ademloos naar één acteur... Ah. Die... Is, is dat overigens ook, die, die, die totale uh, opoffering... is dat ook de reden dat hij die Oscar heeft gekregen? Of is het spel ook goed? Nou ja, het spel is daardoor ook goed. Dus het is heel moeilijk te zeggen, wat is het nu? Is het de opoffering die leidt tot een goede rol? Kijk, Het is natuurlijk altijd een fijn verhaal als een acteur ja. dik wordt of dun wordt... Ja. of wekenlang ook in een slaapzak in de goot gaat liggen. Want dan spreekt het ons extra aan. Want ja. we denken niet, oh, acteren is gewoon een vak. Nou, het is natuurlijk gewoon een vak en hij beheerst dat. Maar hij heeft het nodig om daarvoor zich enorm uh, voor te bereiden. Dus zijn inleving gaat op een andere manier. Maar dan, dan heb je ook wat. Dus dan, dan gaat het ook ja. verder dan keurig ingeleefd toneel. Want dat, de grens tussen, tussen acteur en personage... tussen persona en personage... Het is niet meer terug te zien. En het is ook niet meer terug te zien dat Christian Bell een ster is. Het is gewoon één, nerveus, neurotisch, ja, ja. met tics. Ja. mannetje die, die op zijn wangen koudt en, en zijn ogen openspert. Dat je denkt, nou, als je dit volhoudt, heb je dit helemaal nuchter gedaan? Ja, dat heeft hij helemaal nuchter gedaan. Het is heel knap om naar te magie kijken. Magie van de van ja. film dus, ja ja, nou dat was is de, de fighter die gaat dus deze week dat uh, is de fighter nou ja, en de andere film die ook deze week uit is gekomen, dat is eigenlijk een beetje een soort staartje van iets wat er nu overal in de film aan de hand is: overspel, relatie, crisis. Het is kommer en kwel. Buiten is het lente, maar in de bioscoop is iedereen is de heeft iedereen liefdesverdriet. Ja. Dus echt een grote, grote ellende. De hele reeks relatiefilms hebben we al gehad en er komen er nog meer aan. In Blue Valentine dat zegt het al. Dat is dus niet dat uh, leuke feest met al die roze hartjes, maar dat is blue ja. Is wat ik heel knap vind. Een, uh, een soort, ja, het is eigenlijk twee films door elkaar heen gesneden. Want het gaat over twee mensen die uh, je ziet in het begin van hun relatie. En aan het einde van hun relatie. Maar de film snijdt dat door elkaar. Dus je gaat steeds van de, van de hoge toppen naar de diepe dalen. En wat mooi is aan de film is dat hij het heel erg op het dagelijkse niveau van deze mensen heeft gefilmd. Dus het zit in de handelingen, mm -hmm. het zit in hoe ze uh, liedjes voor elkaar spelen. Nou ja, de man op zijn ukulele of een uh, cd'tje maakt met uh, mooie muziekjes om in de slaapkamer uh, te beluisteren. En er hoeft niet veel gepraat te worden en de camera is eigenlijk om en rondom die mensen... En, en, en leeft met ze mee als een soort oh, ja. derde personage... of een indringer. En langzamerhand zie je natuurlijk die, die aftakeling van, van een liefde. Maar je ziet ook hoe willekeurig dat is... en hoe, hoe moeilijk te definiëren waarom het goed kan gaan tussen mensen... en waarom het fout kan gaan. Want in de film wordt het eigenlijk ingezet door de dood van een hond. Nou, dat is best triviaal. Ja. Tegelijkertijd ga je ook heel blue met deze mensen ja. meevoelen. Mooi film. Ja, ik vind het... Een een enorme aanrader. Wel als je natuurlijk daarna weer de lente in kan en je heel verliefd kan gaan voelen. Wat anders? Je moet, er niet in meegaan. je moet er niet in meegaan. Zeker nee. niet in, de, in deze tijd van het Oeh. jaar. Dan heb je nog een film, de nieuwe van uh, Sofia, Sofia Coppola. Coppola. Ja, ook weer zo'n regisseur. Eigenlijk zijn alle drie de regisseurs uh, representanten van het nieuwe Hollywood. Niet meer zo geïnteresseerd in spektakel, maar heel erg in acteursfilms en thema's op een, op een iets uh, minder clichématige manier benaderen. Ja. Dus volgens mij is dit een zeer film. Verhaal. Het gaat over een enigszins depressieve acteur die in een uh, hotel in Hollywood uh, zijn dagen in ledigheid doorbrengt. En dan opeens staat zijn elfjarige dochter voor de deur en dan uh, moet hij toch weer eens aan het leven gaan ruiken. Nou ja, ja. zoals we weten, Sofia Coppola is de dochter van filmmaker Francis Ford Coppola. Dus die kent dat leven uh, van uh, sterren in hotels in het eindeloze. Wachten daar in luxe als geen ander. Maar het is ook een heel mooie tweeluik eigenlijk met haar, denk ik, meest beroemde film, ja. Lost in Translation. Precies, dat hotel met... Die ook weer gaat over een man in een hotelkamer, ja. enigszins vervreemd van zijn uh, omgeving. Bill, en die film, uh, Bill, Murray. Bill Murray. Die film was al sober en ja. deze film is nog, nog soberder. En dat wordt dan ook nog door de. Ze geeft altijd hele mooie mellow muziek, deze keer van Phoenix. En dat wordt echt zo heel erg rustig, drijf je mee. Ja, toch ook niet in het al te vrolijkste deel van het bestaan. Oké, okay, dus uh, ook, ook een deze. Ja, daar kunnen we nog drie weken op wachten, en Nog 14 even de titel. April. Want, dan, dan is dat ie... is Somewhere uh, van Sofia Coppola. Oké, okay. goed. Dankjewel. We, we zetten de titels op onze site, uh, kunt u het nalezen, opiumradio.nl. Um, dan ga ik uh, van de ene daan naar de andere. Blij Jij blijft leuk, sorry. Dit was een tip van Dana. Ja. Uh, Dana en We hadden eigenlijk regisseur Dana en Neegho nog moeten uitnodigen. Dat hebben we drie Daan aan ja, tafel gehad. Ja, dat is wel uniek. uniek ja, gaan we vol volgende keer doen we dat. Uh, uh, jij zit hier vanwege uh, ja, Amsterdam. Uh, de stad van licht en water. Statige grachtenpanden en mooie doorkijtjes. Paradijs voor een fotograaf. Maar jij koos voor een mortuarium, de praxis en een ijzerhandel voor de serie Zet Amsterdam. Het resultaat is verrassend. Het maakt nieuwsgierig en is vo vanaf volgende week te zien in Foam Amsterdam. Uh, die onbeke was, ja, onbekende kant van Amsterdam, mag je zeggen, die heb je geportretteerd, ja. maar niet zomaar. Dat heeft duidelijk een link met die televisieserie waar ik het over had. Hè? Ja, het is een beetje voortgekomen uit de samenwerking met uh, Norbert de Hall Robert Alberding Tijm. De, de regisseur ja, en de scenario Ja, Robert heeft het uh, geschreven, de serie, Norbert geregisseerd. En uh, nou, ik, ik volgde het proces al een beetje tijdens het schrijven en uh, het uh, filmen van de serie... Um, ik heb publiciteitsfoto's van acteurs gemaakt voor de postercampagne, ja. dus ik was zo en, uh, een beetje bij betrokken. En Norbert, uh, die, die uh, had al, al, al zoiets van, uh, ja, we, we filmen op zulke mooie locaties, we hebben door de hele stad gefilmd en alle uithoeken van de stad. En, Um, dat, dat ze eigenlijk niet echt genoeg konden stilstaan bij de locaties. Die vormen de achtergrond waar tegen alle ja. dramen en verhalen zich afspelen. En je, de, de stad is prominent aanwezig in de serie. En dat is natuurlijk, ja, vind ik heel mooi ook te zien. Maar om echt, ja, er is niet echt de ruimte om echt bij die locaties stil te staan. Hij, hij, hij plant het zaadje, zo van, misschien zou je iets met die locaties moeten doen. Ja. En toen kom ik met het idee om, om die locaties te portretteren... Om, uh, om daarmee te ja, proberen in beeld te brengen hoe we ons leven in een stad vormgeven, wat we achterlaten, wat de mensen voor ons die voor ons leven hebben achtergelaten. En, en hoe plekken eruit zien. En, ja. en daar echt even goed en zorgvuldig naar te kijken. Dus dat is een heel tijdloos beeld in ja. feite geven? Uh, dus dat betekent dat je, dat je nou, geen, geen mensen op de foto Ja, voet. het is tijdloos. Maar het, het, er zitten natuurlijk wel tekenen ja, van de goed. tijd in. Ja. Maar het ja. is... Uh, ja, de mensen. Ik al, er is geen enkel, ook geen dieren erin. Ik heb ook een arts gebot gegeven. Er is één eentje in één foto. <lacht> dat is het enige is levende wezen. Maar ik dacht, <lacht> dat kan wel. Maar ja. ook niet in reflecties. En, uh, ik, ik schiet analoog op film. Dus het, er valt ook niks weg te reduceren. Daarna, dus ik, ik moest daar heel erg op letten. Want zodra je ook maar iets van een persoon zag, dat... dat ging het uh, de feest niet ja, door. Ja, ja dat verpest. Dat maar dat betekent, want Amsterdam is een drukke stad. Ja. Uh, dat betekent dat je... Of, of heel vroeg of heel laat? Uh, hoe ja, het ja nou ja soms, uh, ja, soms... inderdaad Vroeg ben ik niet heel goed in. Heb ik gelukkig wel uh, voor elkaar gekregen... voor een foto op de Dam. Was ik er een keer uh, half, half zeven, zes uur, half zeven. En, uh, maar ja, voor openingstijd, na sluitingstijd... of bij mensen... Thuis, dat, ja, dat de mensen dan in een andere ruimte gaan zitten of op kantoor. En, uh, dus dat, dat lukte allemaal wel. Ja, dat, ja. Uh... Er is, we, we hebben een aantal printjes, uh, prints mag ja. ik wel zeggen, uh, afdrukken van die foto's hebben we hier op tafel liggen. Ja. Um, zou jij er een kunnen beschrijven om een idee te krijgen van het soort locatie en het soort sfeer wat je, wat je wilt vangen in een foto? Ja, het was, het was heel zo. Ik heb bij sommige locaties ben ik echt uh, stap achteruit gaan en de, he de hele ruimte in beeld gebracht. En, andere, uh, in andere, ja, ik keek gewoon per plek van wat, wat, wat voor mij spreken wat ik interessant vond en wat ik naar, naar voren wilde halen. Mm -hmm. en, en de foto die hier uh, ligt, dat is een foto van een vaasje met een bloem die neergezet is voor een deur in een hal. Een trappenhuis eigenlijk. En ik heb het van binnen uitgefotografeerd. Ik heb deze foto's gemaakt in het huis van een man die uh, overleden. Was een paar dagen daarvoor of een week daarvoor zelfs al. Ja. Hij was gevonden, doodgevonden in zijn appartement. Hij leefde al, ja, heel geïsoleerd als mm. de kluisenaar. En het was duidelijk dat hij uh, al heel lang ni ja, niks meer aan zijn huis had gedaan. Ja. En uh, ik geloof dat de buren hadden best wel last van deze buurman. Maar ik vond het heel ontroerend. Dat, uh, hij, wordt, hij wordt dan begraven door de gemeente. Dat wordt met ontzettend veel zorg en aandacht gedaan. En uh, dat de buurvrouw uh, had dit bloemetje neergezet blijkbaar. En ik, ik vond dat zo'n mooi gebaar en uh, heel ontroerend. En uh, ja, ik ja. wilde dat. Uh, ja, de, de link, link met de serie, voor de mensen die de serie niet volgen, is dat de mannelijke hoofdpersoon, de, de, de adam, die, die werkt ja. bij de dienst van de gemeente die ja. die begrafenis leveren. Dienst uitvaart. He? Ja, dat ja. vond ik ook heel mooi. In het script staat dus natuurlijk, daardoor, daardoor kwam ik. Dat leidde ja. mij dus ook tot veel begraafplaatsen. En, ja. Oh, ja, vuilverbranding en de mortuarium. en... Uh, en een aantal van deze huizen kwamen natuurlijk niet voor in een serie. Want Robert heeft het moeten op... Hij is de schrijver dus op pad gegaan met iemand van die dienst. En die heeft daarop gebaseerd wat scènes geschreven. Maar ik ben toen... Dit zijn natuurlijk later. Ja, Een hele... Vind je het mooier, Daan? Ja, ja, ja. Ik zit echt hier naar een bovenliggende foto te kijken. Maar dit is natuurlijk waar ik heel erg van hou. Omdat je daar zo je eigen verhaal ook... Precies bij kunt maken. Was dat, was, ja. dat ook, was dat ook jouw idee dan? Nou, dat vond ik, ik, ik vond dat wel... Um, dat, ja, dat sprak me want ik, ik, ik, ik doe normaal ja, ik ben veel portretwerk ja, en ik ja. hou ook heel van portretten. Ja, voor ben, mensen die, die, die ja. jou niet kennen. Je woont uh, in New York, ja. mensen als Prince, uh, Eminem heb je voor de lens ja. gehad uh, en, en George ja. Clooney om een paar ja. te noemen. Dan is dit ja. totaal anders natuurlijk. Ja, ja, maar goed. Het is, uh, het, maar het gaat natuurlijk ook over mensen en over leven. En ik, ik, ik vond het heel aangenaam uh, af, ik, ik, afwisseling. Uh, even heel rustig om niet uh, op een persoon te moeten reageren. Hoe leuk ik dat ook uh, mm -hmm. vind. En ik blijf altijd geboeid door mensen. Of geïnspireerd daardoor. Maar um, ja, het, het, ik, het, ik doe, het laatste paar jaar ben ik al steeds meer bezig... met het maken van stille levens en interieurs. En uh, ik, ik... Ja... En dan merk je dat je dan ook steeds meer getraind raakt in het kijken of dat ik daar iets uit kan halen. Dit was de eerste keer dat ik een hele serie maakte zonder mensen. Dat was wel een uitdaging voor mezelf en ik vond dat een hele prettige uitdaging. Ja, en, uh, ja. Ik ben heel benieuwd wat andere mensen ervan vinden. En dat heeft natuurlijk best iets, uh, soms iets ontluisterends. En niet sobers, de, de plekken. Maar ja. ja, ik vind het ook heel mooi, zelf. Ja. Maar... Vind je overigens dat je bij, bij dit soort foto's... dat je het verhaal erbij moet, moet weten? Of is dit, deze foto op zich ook al? Nou, ik, ik weet, ik, je hoeft het volgens mij niet te weten. In het boek heb, er komt er wel wat context bij. Over alle plekken heb ik even heel kort iets geschreven. Maar ik, ja... Ik, ja, dat is eigenlijk meer aan a, a wat, en jullie, ja, weet je. Ik vind het wel meer waard ja, dank je. Wel excuus voor de onderbreking, president sarkozy, sarkozy, sarkozy, sarkozy. Ik spreek ja, naar een werklunch met 24 regeringsleiders over militaire en interventie en beluisteren mee. Ainsi que les représentants des États-Unis et du Canada. Ensemble, nous avons décidé d'assurer l'application de la résolution du Conseil de sécurité exigeant un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt des violences contre les populations civiles en Libye. Les, participa les participants sont convenus de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires, en particulier militaires, pour faire respecter les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pourquoi, en accord avec nos partenaires, nos forces aériennes s'opposeront à toute agression des avions du colonel Kadhafi contre la population de Benghazi. D'ores et déjà, nos avions empêchent les attaques aériennes sur la ville. D'ores et déjà, d'autres avions français sont prêts à intervenir contre des blindés qui menaceraient des civils désarmés. D'hier, la France... Frank, wat even samen. Wat we nu zeggen dat Sarkozy is dat er een veiligheid de resolutie nageleefd moet worden en dat Frankrijk daarvoor vliegtuigen beschikbaar stelt om te zorgen dat de libische luchtmacht geen aanvallen kan uitvoeren op burgerdoelen. retrait des forces qui ont attaqué les populations civiles au cours des dernières semaines. Nos pays auront recours à des moyens militaires. Cet avertissement a été repris par tous les participants au sommet qui vient de s'achever. Le colonel Kadhafi a méprisé cet avertissement. Au cours des dernières heures, ses forces ont intensifié leurs offensives meurtrières. Des peuples arabes ont choisi de se libérer de, de la servitude dans, place. dans laquelle ils se sentaient depuis trop longtemps enfermés. We horen nu dat Sarkozy zegt dat Gaddafi de waarschuwingen genegeerd heeft en dat alle landen het daarom overeen zijn die aan deze top deelnamen, dat er actie moet worden ondernomen. Maar ze zijn pas sans risque. L'avenir de ces peuples arabes leur appartient. de C'est notre devoir. En Libye, a besoin de notre hulp, nous ne réclame rien d'autre que le droit de choisir elle-même son destin se trouve en danger de mort. Nous avons le devoir de répondre à son appel angoissé. L'avenir de la Libye appartient aux Libyens. Mensen in Libye zijn in gevaar, ze lopen het gevaar gedood te worden en wij hebben de plichtiek om te antwoorden om die mensen te helpen. Si nous intervenons aux côtés des pays arabes, ce n'est pas au nom d'une finalité que nous ne chercherions à imposer au peuple libyen, mais au nom de la conscience universelle qui ne peut tolérer de tels crimes. We willen niks opleggen aan de mensen in Libië, we willen gewoon dat ze de vrijheid krijgen, we willen ze helpen om tegen dit geweld. Avec nos partenaires et notamment nos partenaires arabes, nous le faisons pour protéger la population civile de la folie meurtrière d'un régime qui, en assassinant son propre peuple, a perdu toute légitimité. Het regime in Libië, het regime van Gaddafi, heeft alle geloofwaardigheid verloren, ook ten opzichte van zijn eigen volk, en daarom moeten we dat volk te hulp komen, zegt president Sarkozy. En het is belangrijk dat het in samenspraak gaat met Arabische landen, en vandaar die top ook hier in parijs. Il est encore temps pour le colonel Gaddafi d'éviter le pire en se conformant sans délai et sans réserve à toutes les exigences de la communauté internationale. La porte de la diplomatie se rouvrira. ...au moment... ...où les agressions... ...cesseront. Gaddafi heeft nog even de tijd, zegt Sarkozy... ...als hij nu onmiddellijk gehoord heeft... ...aan die oproep van de, de, de, de, de, de, de Verenigde Naties... zoals er wordt de resolutie, staat het vuren... ...dan is er nog een kans op een diplomatieke oplossing... ...zegt Sarkozy. C'est une décision... ...grave... ...que nous avons été amenés à prendre... ...aux côtés de ses partenaires... ...Arabes, Européens... ...Nord-Américains... ...la France... En is zijn rol, zijn rol de Ik dank u. Frankrijk neemt een historische rol op zich, een verantwoordelijkheid op zich, maar wel in samenspraak met partners in Arabische landen, in de Europese Unie en in de Verenigde Staten. Maar het is een zware beslissing geweest, zegt Sarkozy, om hiertoe over te gaan, om dus het luchtruim veilig te stellen boven Libië. Frank Renaud vanuit het presidentieel paleis um, waar Sarkozy inderdaad die korte verklaring heeft afgegeven en nu weggaat ongetwijfeld voor verder. Bilateraal overleg met de regeringsleiders en ministers van buitenlandse zaken die nog in Parijs zijn en zelf gaan bespreken hoe ze gaan meedoen. Um, gaan nu inderdaad de vliegtuigen de lucht in, de Franse vliegtuigen in het luchtruim van, uh, van Libië, Frank? Heb je daar aanwijzing voor gekregen? Nou, wat we weten nu is dat de Franse vliegtuigen al boven Libië aan het circuleren zijn. Dat zijn verkenningsvliegtuigen, dat is een soort noodzakelijke operatie voor dat actie overgaat, inderdaad. Verkenningsvliegtuigen die boven Libië circuleren om de situatie in kaart te brengen. En Sarkozy heeft dus heel duidelijk gezegd dat Gaddafi nu onmiddellijk gehoor moet geven aan de resolutie, omdat anders militaire middelen worden ingezet. Blijf even hangen, frank Renaud, in Parijs. Want we gaan meteen even schakelen met Hans-Jaap Melissen in Benghazi. Uh, Hans-Jaap, dit is natuurlijk het bericht waar de bevolking op zit te wachten. Wat zijn jouw eerste waarnemingen wat reacties betreft? Een stille klap waar je nu één auto passeert. En waar je nog een rook in de vet ziet... Maar nog geen directe reactie, nog geen schiet in de lucht uit vreugde. Uh, die vliegtuigen van de Frans heb ik niet zien vliegen. Maar ik heb enige tijd in het uh, hospitaal gezeten. Um... Er waren een reportage te maken en, en dat was nogal rumoerig. Dus als die drie dagen hoog voorbij komen, bijvoorbeeld, wat waarschijnlijk gewoon zijn, dan meet je dat misschien niet eens. Het is veel, veel minder bewolderd dan, dan vanochtend, toen dus hier een staalhager uh, neerkwam ook. Het is echt hele uh, Dus die blijft kijken naar de, de hemel en er ook in de inwoners om Die voorkomt op zijn loge te beschikken en zeggen: Hoe lang duurt dat allemaal, in Frankrijk? Waarom horen we niks? Nou, uh, waarschijnlijk komt die de boodschap vanaf vragen nu dan daar ik nu over alles om uh, hier in de migratie binnen te doen Vanzelf. Precies, want gaat uh, Hans Jaap, meelders van de Werelddoemroep, om uh, twee Franse verkenningsvliegtuigen, dus niet zozeer de gevechtsvliegtuigen die op lage afstand wellicht actie zal kunnen uitvoeren, dat is wellicht een, uh, een, een kwestie van wat meer tijd voordat dat mogelijk gaat gebeuren. Het gaat om verkennisvluchten. Dit is, ja, wel, ja. dit is wel het groen licht waar de bevolking na de gevechten van vandaag op heeft zitten wachten. Kun je nog wat melden over de laatste schermutselingen in of buiten Benghazi waar je bent? Nee, op het moment hoor ik geen zware artillerie meer. Er zijn berichten nog steeds dat in een bepaalde buitenwijk nog gevochten wordt. Hoewel ja, rebellen of dingen zeggen tegen mij dat de, dat de troepen daar zijn verdwenen of niet goed zichtbaar meer. Maar ja, er kwamen nog steeds gewonden binnen in het ziekenhuis. Sommigen hebben ook denk ik, vrij lang ergens gelegen, zodat het moeilijk was om zelf te pikken. Maar over het algemeen hoor je nu weinig schieten of inslagen meer. Dus het lijkt een beetje op alsof de troepen zich... Uh, wat verder van de stad ophouden... dan zijn we hier vanochtend binnenkwamen. hans Jaap van de Wereldroep, omroep vanuit Benghazi. Blijf kijken naar de lucht, maar blijf vooral veilig. Terug naar Frank Renaud in Parijs. Want het ultimatum, zo zei uh, president Sarkozy... is zo duidelijk geschonden in de agressie... die vandaag en gisteren tegen de bevolking van Benghazi is uitgevoerd... dat er geen andere keuze is dan die vliegtuigen de lucht in te sturen. Maar hij sprak ook over uh, een kleine kans, zoals je vertelde... om nog tot een diplomatieke oplossing te kunnen komen met Gaddafi. Waar zou die dan moeten uit moeten bestaan. Er zijn eigenlijk twee dingen, Sarkozy. Het eerste is dat de luchtmacht wordt ingezet nu boven Libië... om te voorkomen dat Gaddafi nog bombardementen aanvallen uitvoert op burgers. Dat is één. Twee zijn Sarkozy. Gaddafi heeft nog de kans om het ergste te voorkomen. En dit als hij nu onmiddellijk dat staakt het vuur laat ingaan... wat de Veiligheidsraad geëist heeft, dan kan het ergste worden voorkomen. Verdere luchtaanvallen bedoelt Sarkozy daar natuurlijk mee. Dan kunnen de aanvallen vanuit de westerse wereld, vanuit de Arabische wereld... de coalitie, gestopt worden. Maar er moet nu onmiddellijk gehoor worden gegeven aan die op. Tot een staak het vuur, zegt Sarkozy. En er hoort natuurlijk bij de steun van andere landen. Hij noemde Frankrijk, Groot-Brittannië, Canada en dan Amerika. Maar Nederland is ook aanwezig geweest. Premier Rutte was aangeschoven. Na een late invitatie gisteravond. om toch te komen mee-eten, meedrinken en licht meepraten. Heb je enig, eh, enig inzicht in wat de Nederlandse rol zou kunnen zijn? De premier heeft ons kort te woord gestaan inderdaad. En hij heeft gezegd dat de Amerikanen, de Fransen en de Engelsen... als eerste de lucht in zullen gaan voor die aanvallen waar we het net over hebben. En noem dat een belangrijk signaal. Zeker ook die Arabische medewerking die hier natuurlijk uh, verzegeld is... op deze top in Parijs. Hè? Want de Arabische Liga was er aanwezig. waren de Arabische landen ook aanwezig. Wat Rutte over de Nederlandse deelname zei... dat het nog niet zover is. Rutte en Nederland, het Nederlandse kabinet willen de NAVO afwachten... of die om uh, Nederlandse steun gaat vragen. Maar als dat zo is, als de NAVO voor de Rutte, dan kan Nederland heel snel in actie komen. Enig inzicht in wat eh, Frankrijk nog verder de lucht in zou kunnen sturen... behalve die twee Franse verkenningsvliegtuigen? Nee, vooralsnog gaat het alleen om verkenningsvliegtuigen. Maar daarna gaat het natuurlijk inderdaad om eh, aanvalsvliegtuigen. Niet alleen al van Frankrijk, maar ook van de Amerikanen, Engelsen... en wellicht ook de Canadezen inderdaad. Dat wachten en... we dan af. We zijn door de tijd heen. Opium hebben open onderbroken, onze excuses daarvoor. We zijn na vijf uur terug met Langs de Lijn en extra nieuws uit en over Libië.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 Libris Boekhandels vindt u op Libris.nl. Libris. Boeken. Heel veel boeken.